Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Rimmels reed met het NOS-journaal. Interieurontwerper Jan de Bouvrier is weer thuis. Hij werd eerder deze week aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij belastingfraude. Na een aantal verhoeren is hij weer vrijgelaten. De Naardense interieurontwerper zou de Utrechtse vastgoedhandelaar Kroon bij een omvangrijke fraude hebben geholpen. Door valse rekeningen van Debouvrie zou Kroon de belasting voor een groot bedrag hebben kunnen oplichten. Kroon en zijn financieel directeur zijn al eerder opgepakt en zij zitten nog vast. In Rotterdam zijn ambtenaren begonnen met het hertellen van de stemmen voor de gemeenteraad. In een grote sporthal worden de biljetten uit bijna 300 stembussen opnieuw gecontroleerd en geteld. Het publiek kan dat volgen. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezingen aan het licht. Werkgevers en bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de supermarkten. De 220.000 werknemers krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 1%. Verder wordt er een onafhankelijke organisatie opgezet... die gaat controleren of de CAO-afspraken worden nageleefd. En er komt geld beschikbaar om medewerkers te trainen... in het omgaan met agressie, geweld en diefstal in de supermarkten. In de loonschaal voor 18-jarigen komt een zogeheten ervaringsjaar. Dat betekent een nieuwe stap naar afschaffing van het jeugdloon. De vakbonden willen al langer af van het jeugdloon. Zij vinden dat het leeftijdsdiscriminatie in de hand werkt. Griekenland beleeft vandaag voor de tweede keer deze week een algemene staking... uit protest tegen het strenge bezuinigingsprogramma van de regering. De twee grootste vakbonden van het land hebben de staking georganiseerd. Ziekenhuizen en scholen blijven vandaag gesloten. Vliegtuigen blijven aan de grond. En het openbaar vervoer ligt zo goed als stil. De linkse regering voert dit jaar een extra bezuiniging door van bijna 5 miljard euro. Het begrotingstekort moet dit jaar worden teruggebracht van 13% naar bijna 9%. En over twee jaar wil Griekenland op de Europese norm van 3% uitkomen. En dan het weer. Het is eerst nog wat bewolkt, vanmiddag wat meer zon en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 BeachNet, een veelzijdig computer- en internetcentrum aan de Haltestraat 61 in Zandvoort. Bel voor meer informatie 023 5730749 of kijk op www.beachnet.nl Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu de herhaling van. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Ik zie aankomende raadsleden. Er schijnt hier van alles nog wat, wat. al even afgespeeld de laatste dagen. Maar goed, dat horen we straks. Wat zie je dan toch weer vreselijk in me, met, die, met die stoel? Ga gewoon zitten. Ik ben Zonneveld weer. De ja, de wou de, zeggen? Ik mag het niet vertellen, ik met, maar er worden hier toch wel de coalitieonderhandelingen op de stoep gevoerd. De, de coalitieonderhandelingen op, op de stoep. Van Hotel Hoogland. Van Hotel Hoogland. Ja, ik weet niet, uh, Erik Timmermans uh, komt nog even terug. Maar die schijnt iets <laughs> kwijt te zijn. Maar, maar uh, hij heeft het... Dag, Erik. Heeft het, uh, gaat weer weg. Uh, tweede Twee uur. uur, Ben. Want uh, nou, we hebben nog steeds... De heer de Grebber die voor de koffie zorgt hier in Hotel Hoogland tussen 10 en 12, waar we altijd zitten. Uh, Pascal van der Beek doet de techniek en de muziek. En Nelkerk van de redactie. de redactie. Ik hoorde net een uitspraak. Oh. God is goed, meneer Meijer is beter. God is goed, <laughs> meneer Meijer is beter. Het, en het, het, komt gelijk. Ja, en het was trouwens uh, ergens uh, iets van, uh, van Fons Jans, uh, zo'n uh, tekst, dus uh, dat kan ik me nog ooit herinneren. Uh, dat is één, maar we hebben nog meer natuurlijk in de tweede uur, uh, Ben. Ja, we gaan, ja. Hebben, we gaan het ook hebben over uh, gescheiden afval. Want uh, afval wordt op vele plaatsen in Zandvoort uh, verzameld. Uh -huh. Van plastic tot glas. Uh, tot gewone rotzooi en, uh, en gewone vuil. En Simone Ruijs van de gemeentelijke afdeling Groen en Reiniging komt ons daar heel veel over vertellen. Ja, Nou ja, inderdaad. Uh, de heer Meijer is inderdaad hersteld. Hij staat er uh, gewoon uh, keurig netjes bij. Dus dat, dat sowieso. Uh, en als laatste onderdeel. De barbattle hebben we straks uh, met uh, on-air events. Die uh, komen vertellen wat ze dus nu gaan doen op... 11 maart dat vindt dan plaats. Dat is in Laurel en Hardy en Pascal Eisendoren van On Air Events gaat daar alles over vertellen, want het heeft ook allemaal te maken met een avond over de Stichting Doe een Wens. al die barbattles staan in het teken van een goed doel. Ja. En ja, kijk wat eruit komt. Precies. Doe een wens. Ja. We gaan weer even kijken naar links, want er zal vast zeker wel iets in die cd-machine zitten waar we naar kunnen luisteren. But when it snows, my eyes become loud, and the light that you shine can be seen. Baby, I to kiss from a So much a man can tell you, so much he can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. won't you tell me he's unhealthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a lot and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 own addiction that I can't deny, I won't you tell me is that a healthy baby, did you know that when it's night, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. De kis van en dat was ooit uit een Batman film, kan ik me nog herinneren, en dit was van Seal, dus dat weten uh, we Ja, dat is een hele oude... Batman film? Batman film, ja. Hing, ja. Hing, hing dat naast je op pyjama? God, dat krijg ik niet weer. Goedemiddag. <laughs> we zijn bij Goedemorgen. Een, dat is een inside, uh, uh, ja, ja, inside, is een inside joke. Ja. Aangeschoven is uh, Niek burgemeester Niek Meijer. Uh, welkom. Ja. Goedemorgen luisteraars. Allereerst, uh, hoe is het met u? Want we hoorden uh, woensdagavond ineens dat de burgemeester in aller allerijl was vertrokken. Hij was niet helemaal lekker. De verkiezingkoorts. Uh, dat kan zo uitgelegd worden. Ja. Ik nog wel denken dat hij mij niet zou raken. Maar ik had gewoon uh, last van een stevige griep. Die mij dwong om uh, het bed in te duiken. Iets wat ik niet zo snel doe. En inmiddels ben ik weer uh, op de been. Ik wil nog niet zeggen dat ik 100% ben. Dus uh, mijn excuses op voorhand aan de luisteraars als ja, ik niet volgbaar ben. Ja. Maar uh, ik heb er weer zin in. Koffie drinken gaat me nog niet zo goed af. Nee. Maar ik denk morgen weer beter. Ja. We gaan het proberen. Ja, Het, het heeft alles uh, te maken met, uh, nou ja, met wat er 3 maart uh, is uh, geweest. We hebben mogen kiezen in, uh, in Zandvoort voor een nieuwe gemeenteraad. Ja. Uh, dat betekent dus dat er een, uh, een uitslag is uitgerold. En ja, dan uh, komt de burgemeester ook nog eens een keer om de hoek kijken. Want ik had begrepen, u bent dan ook nog ja, in hoedanigheid van... Ik dacht de voorzitter van de stem. Van, de stem, uh van het hoofdstembureau ben ik ja. voorzitter. Ja. Uh, en gisteren is officieel de uh, benoeming, of de, de lijst, uh, de definitieve... Vaststelling van de kandidaten is plaatsgevonden door het stembureau. Ja. Dat is een commissie die uh, dat gezamenlijk doet. En daar is eigenlijk uh, in bevestigd datgene wat er al op de woensdagavond naar voren is gekomen. En dat de, de, de lijsten die toen zijn gepresenteerd met de kandidaten ook de juiste lijsten zijn. En dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd. Ja. Ik hoor ook uh, vanuit het land hoorde ik op een gegeven moment uh, Eberhard van der Laan. Het hoort eigenlijk op zo'n dag uh, feest van de democratie te zijn. Deelt hij die mening? Uh, ja, dat lijkt mij wel. Het is toch wel het meest uh, markante moment in één keer in de zoveel jaar... waarop uh, inwoners van hun meest basale recht gebruik mogen maken. En, en dat hoort eigenlijk wel een feestje te zijn. Uh, als je één keer per jaar jarig bent, vier je dat ook. En als je één keer in de vier jaar mag stemmen... zou wat mij betreft wel een reden mogen zijn om, uh, om dat te vieren. Het blijkt toch maar dat 50% van de bevolking dit feestje viert... Dat ja, vind ik dat is wel een uh, beetje uh, dramatisch. Sterker nog, er is iemand uh, binnen de politiek die tegen mij gezegd heeft: misschien moet het stemrecht weer een plicht worden. Ja, ja. Uh, in, in België is dat uh, de goede gewoonte, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ik, ik twijfel daar zelf wat over. Het zal duidelijk zijn dat ik uh, niet gelukkig ben met een daling van het opkomstpercentage. Mm -hmm. Vanuit de gemeente hebben we juist geprobeerd te kijken: van hoe kunnen we het anders insteken? Nou, uh, kennelijk hebben we de juiste snaar nog niet gevonden. Misschien moeten we ook die verantwoordelijkheid wat meer uh, verbreden. De, de, de, wat je uit de samenleving terugkrijgt is dat het anders zou moeten. Dus het zoeken is nu naar dat anders, denk ik. Want uh, het zomaar accepteren van het steeds dalen van het opkomstpercentage vind ik echt onbestaanbaar. Dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Want uh, daarmee tast je echt het hart van de democratie aan. ...je legitimi legitimiteit gewoon als openbaar bestuur... ...als dat onder de 50% gaat dalen... ...dat vind ik buitengewoon zorgelijk. Ik heb uh, in het uh, Halemse Dagblad heb ik die pagina uh, bestudeerd... ...en het Lisse die is, scoort 60%... ...en er zijn ook gemeentes met 43%. Ja. Dus, dus je ziet toch dat dat daalt. Zandvoort had uh, de, bij de vorige verkiezing 54%, daarvoor 51%. Dat was een verhoging van 3%. Ik denk, nou, dat zet zich wel door. Ja. En ineens is het weer 50%. Dus eigenlijk is het wel heel, heel erg jammer. Ja... En uh, de kunst is om niet te lang in zo'n dip te blijven hangen... maar dan vervolgens eigenlijk vandaag al te beginnen met... hoe gaan we dat uh, voor de volgende vier jaren... zodanig handjes en voetjes geven... dat mensen het gewoon weer leuk vinden om een stem te mogen uitbrengen. Ja. En dat zit hem niet in nog meer stemlokalen creëren... niet in nog langer open zijn, nee. Dat zit hem in mijn beleving veel meer in... dat wij mensen kennelijk op de juiste snaar moeten proberen te raken. Dat het inderdaad een feestje wordt om te stemmen. Is dat... Uh... Is dat meer vertrouwen in de politiek? De, de, dat zit hem in een aantal factoren. En vertrouwen speelt daarin mee. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een signaal dat je breed uit de samenleving... niet alleen in Zandvoort, maar veel breder terug hoort. Is dat dat vertrouwen tarend is. Ja. Heeft het ook te maken met het bestuur wat dan uh, op dat moment zit? Het um. vertrouwen in het bestuur. En dan ook uh, met name... Ja, uh, ja, hoe kijkt men als buitenstaander naar datzelfde bestuur wat er zit... Uh, ja, dat, dat, dat, dat zit hem natuurlijk ook in het openbaar bestuur. Het bestuur ik heb, wat is het bestuur? Is mm -hmm. dat de raad? Is dat het college? Is dat de organisatie? En het is een complex daarvan. Mm -hmm. En je, je straalt een bepaald beeld uit. En de kunst is dat wij ons daarvan bewust zijn. Het is een totale plaatje. Het is een totaal plaatje Wat door een aantal hoofdactoren beïnvloed zou kunnen worden. En als je wilt dat dat beeld beïnvloed wordt en verandert. moet je eerst bewust zijn van welk beeld straal je uit. en hoe wil je dat gaan beïnvloeden? Mm -hmm. Dus ook uh, zou je dan kunnen zeggen, van: uh, het is een, uh, uh, voor iedereen die zich bezighoudt met het besluitvormingsproces... ...een opdracht om daar eens dus even achter de oren te gaan uh, krabben. Om het feestje van de democratie over vier jaar een echt feestje weer te laten worden. Ik zou het niet in de zin van opdracht willen zien, maar ik vind dat meer een verantwoordelijkheid. Ja. En dan praten wij over de drie kernthema's die het college en raad de laatste jaren hebben ontwikkeld. En dat is vertrouwen, en dat begint bij geven verantwoordelijkheid nemen daarin... en aanspreken op. Aanspreken op? Dus dat, ja. Gedrag? Als je vertrouwen geeft... en er wordt verantwoordelijkheid genomen... en er gaan dan dingen niet goed... dan spreek je elkaar daarop aan. Dat is een logische trits. Zo beïnvloed je dat... want dan ben je ook bereid daarvan te leren... en te kijken hoe kun je dat bijstellen. Nou, dat is de zware verantwoordelijkheid. Zeker gelet op de brede uitslag in de gemeente Zandvoort. De brede spreiding die er als uitdaging ligt. En dat vraagt van mensen dat ze zichzelf... ...zouden kunnen gaan ontstijgen om dat hogere doel te gaan bereiken. U bent uh, redelijk opgenapt, denk ik. Uh, bent u gisteren nog aan het werk geweest? Ik ben gisteren uh, een paar uur op het gemeentehuis geweest. En grond ze daar al uh, van de formatie formatieperikelen? Het, het gonst door het hele dorp van de formatie. Dat klopt, dat ja. klopt. Dat was mijn voorzichtige veld, ook, ook al had ik maar op halve kracht. Hè. Dat is een zandvoort, Nee, het is, ik, nee het is niet alleen zandvoort, het gonst in heel Nederland. Dat hoort ook voor een deel bij de politiek. Ik hoop alleen dat we de, de, de rust bewaren om elkaar de ruimte te geven om dit uh, formatieproces, juist gelet op deze uitslag, uh, voldoende wording en wassingsruimte te geven. Juist omdat je denkt dat het nu veel op vertrouwen gestuurd zou moeten gaan worden. In de komende periode om te kijken, kunnen wij met alle uitdagingen die er liggen, en er komen wat uitdagingen op ons af, hè? Ja. want we staan voor ingrijpende keuzes. Dan is het juist de kunst om nu te kijken, kunnen we daar al een eerste slag in slaan. In dat vertrouwen, in die verantwoordelijkheid nemen en dat laten zien dat het anders kan. Heel Nederland uh, gons over uh, bezuinigingen. Is dat echt zo dat we in Zandvoort daar flikker tikken van mee gaan krijgen? Um, als, als je de scenario's bekijkt. Dan uh, liggen de scenario's die variëren van uh, 1 tot 3 miljoen. En uh, de, wij weten denk ik eind dit jaar wat de Rijksoverheid gaat bezuinigen. Mm -hmm. En dan zal de kunst zijn hoe we dat in Zandvoort gaan vertalen. Mm -hmm. En uh, bezuinigingen zijn ook altijd momenten weer om keuzes te maken. Uh, want het zijn... ...punten waarop je opnieuw kunt, kunt stilstaan... ...bij wat doen wij nu als overheid... ...dan willen we dat wel verder zetten. En wat vinden onze inwoners daarvan? Vinden die dat verantwoord? Want mensen zijn echt heel betrokken bij deze samenleving... ...en begrijpen ook best... ...dat er soms ingrijpende besluiten genomen moeten worden. Mm -hmm. Het kan dus zijn van... Bijvoorbeeld als, bij wijze van spreken, het water aan je lippen staat, dat daar iets aan gedaan moet worden. Of zeg maar, de plaatselijke cultuurvereniging wil ook wat extra centjes hebben. Daar zal dan een keuze in gemaakt moeten worden. Van ja, wat is nou belangrijk? Ja, uiteindelijk zal het ergens gevoeld moeten worden. En dat kun je ook nog realiseren. Die stemmen gaan ook op, zie je ook in, in Nederland zelf. Je zou ook wel kunnen kiezen dat je een aantal bezuinigingen met een soort anticyclisch beleid gepaard laat gaan. Ja. Want we, we staan in Zandvoort ook voor uitdagende investeringen. Mm -hmm. Ik zeg alleen maar dat het belangrijkste investeringsdirect dat loopt is de louis Davids carré. Mm -hmm. Dat is een ingrijpend iets wat ook weer werkgelegenheid genereert. De middenboelen vaak komt eraan. Nieuw-Noord zou je kunnen zeggen. Dus je kunt ook kijken, durven wij een soort anticyclische slag erin te maken? Maar dat zijn allemaal dingen waar de politiek vooral mm. zich over moet buigen. En die hebben daar het primaat in. U heeft uh, net als wij de uitslag gezien... ...een kleine verschuiving en een aantal mensen leven de zetel in... ...en een aantal partijen krijgen de zetel, D66. Acht partijen. Gaat dat uh, zo'n formatie dan langer duren? Ik durf het niet te zeggen. Nee. nee. Ten eerste ben ik uh, zonder ervaring... Ik ben weliswaar vijfde jaar burgemeester. Maar ik heb tot nu toe geen verkiezings... Geen informatie, uh, <laughs> en uh, en uh, geen formatie in die zin. Op de achtergrond van de burgemeester heeft daar geen uh, formele rol in. Maar die wordt wel geïnformeerd. Mm -hmm. Dus de politiek die ze verantwoordelijkheid moet pakken. En dat vertrouwen moet je ze ook geven. Uh, die pakt daarin de hoofdrol. Is het uh, ook wel een goede zaak dat er nu juist zoveel partijen in die gemeenteraad zitten? Dus heel veel stemmen uh, gehoord kunnen worden in die gemeenteraad. Want acht partijen, dat is natuurlijk wel iets uh, om ook te zeggen: van nou, er zitten wel heel veel geluiden in uh, een gemeenteraad. Waar u als voorzitter van, de van diezelfde gemeenteraad dan ook weer. Ja, dat zal toch ook wel uh, goed moeten doen, denk ik. Dat er zoveel partijen ja, als, weer uh, Als je praat over de theorie van besluitvorming, dat dan is ja. uh, van verschillende kanten belichten in het uh, beeldvormingsfase direct altijd nuttig. Dat verrijkt de uiteindelijke besluitvorming. Ja. Ja. Maar als je praat over besluitvorming zelf en uitvoering en detaillering, dan krijg je met uh, tien stemmen tien meningen als je het proces niet goed stuurt. Dus dat wordt ingewikkelder. Als je kijkt in de landen naar uh, gemeenten en organisaties met een uh, veel partijensysteem uh, daarin, dan wordt het lastiger besturen. Want als je dan niet gaat voor samenwerken en elkaar vertrouwen en ruimte geeft, dan wordt het ingewikkeld. Ja, het moet eigenlijk geen probleem worden. Want vier jaar geleden zaten Jaap en ik hier ook. En alle partijen kwamen langs. En we gingen van zand worden wat moois maken. <kwijnt> dat dat de, heb ik gehoord, ja. ja dat, kan we gehoord. <laughs> dat hebben we gehoord. Dat ja. hebben nou, we ja, gehoord. Gert-Jan Bluis... U, u uh, hoort het protest de u, achtergrond. De proteststemmers uh, nou, zijn er ook. Dus <laughs> <laughs> ik, ik, ik ga daar verder nu uh, niet uh, veel, veel over uh, maar zeggen. De essentie is wel met deze uitslag dat dat onderstreept dat je, denk ik veel meer bereidheid zullen moeten hebben om samen te werken aan Zandvoort en daar elkaar ook de ruimte in te geven. En dat hoeft niet te betekenen dat je op je eigen ideologieën te veel water in de wijn hoeft te doen. Dat is iets anders. Even nog iets over de afgelopen vier jaar. Uh, nou bent u iets later uh, zeg maar het proces binnengekomen zeg maar. Hè? Dus u heeft halverwege. Niet, al, ja, halverwege bent u in, uh, nou ja ik zal net dat niet zeggen schoen. dat het een rijdende trein is want dat uh, gaat mij wel weer wat te ver. Maar wat vindt u van de manier waarop er over en weer de discussies hebben plaatsgevonden? Daar hebben heel veel standvoorters een mening over. Maar hoe ziet u dat? Wordt dat op een serieuze manier gediscussieerd over bepaalde onderwerpen? En goed nagedacht? Dan heb ik het eigenlijk meer over de kwaliteit. Ja, Ik, ik heb niet het beeld dat mensen niet uh, serieus zijn in het uitvoeren van hun uh, raadswerk. Ja. Of uh, bestuurswerk. Wat ik, wat ik wel zie, is dat wij er kennelijk niet in slagen om vanuit uh, dat vertrouwen en die samenwerking ja. een ander product neer te zetten. Er heeft een wat, uh, als ik het chargeer, een soort uh, vechthouding af en toe ingezeten. Dus een houding om uh, ja, niet vanuit verbinding en samenwerking te zoeken naar een oplossing. Maar meer vanuit een bepaalde gevechtspositie, groep. Gevechtspositie? Ja? Nou, gevechtspositie wil ik ook niet zeggen. Nee, niet. Dat, dat heeft en met personen te maken, maar ook met een cultuur die ja. natuurlijk in een omgeving uh, zit. Dus in de ene plaats zie je dat wat sterker dan in de andere. En dat is niet goed of fout als een gegeven. De kunst is om dat te zien en te kijken waar kun je dat beïnvloeden. En in, in mijn optiek leidt uh, zo'n houding niet uh, snel tot een verandering. Is zandvoort anders dan uw vorige standplaats? Ja, inderdaad. ja, ja. ja ik, ik heb op drie verschillende gemeenten gezeten... en die waren alle drie heel verschillend. Ja, is het, is het... En, en dat zie je ook aan, aan, de, aan de typologie gemeente, aan de, aan de locatie. En een kustdorp, en dat hoor je ook in de landen... is net wat explosiever, net wat emotioneler. Uh, mensen zijn in die zin ook veel gedrevener daarvoor. Hmm. En dat, dat merk je ook in het debat. De emoties komen wat uh, schepper naar voren. Misschien heeft dat ook wel te maken dat... Uh, ja, de, ...de standpunten wat ingedaald zijn... ...en dat men nauwelijks bereid is meer... Uh, ...nog vrij beeld te vormen... ...mening te geven... Ja. ...al dat soort kleine dingen... ...werkt erin mee. Mooi. En, en dat zie je ook in het bestuurskrachtenrapport terug. Dat is daar denk ik heel duidelijk Ja, ja dus in. dat is daar duidelijk in, Ja, Maar dat ja. werd steeds maar heen en weer gereageerd... ...vond ik wel ook aan het eind van het, uh, van het rapport. Nee hoor, ik denk dat de raad ook aan het eind heeft gezegd... ...de basis is dat wij moeten bouwen aan vertrouwen. Mm -hmm. En als we dat gaan doen... Uh, dan gaan we een hele slag slaan. En uh, dat is denk ik een, een, een conclusie die staat als een dijk. Dat denk ik ook. Goed, deze week. Uh, ja. Hokkeert u nog mee vanmiddag? <coughs> nee, ik heb vorig jaar de hele wedstrijd uh, volbracht. Ja. Zij het met een uh, sliding dat uh, zag ik op een foto. Uh, en ik, uh, ik had ervoor gekozen om het dit jaar niet te doen. Ik ben blij ook, want ik, houd, uh, ik red het gewoon niet uh, op dit moment met mijn... Uh, Griep. Goed. Uh, maar ik ga wel kijken. Ja. Goed. De andere kant van het verhaal is de plichtplegingen nog deze week. 10 maart wordt de oude raad uitgezwaaid. Ja. En 11 maart wordt de, de, de nieuwe geïnstalleerd. Ja. We hebben een dag een uh, raadloos tijdperk. Eén dag een raadloos tijdperk. Ga ik ook voor het eerst in mijn leven meemaken. <laughs> Goed. Dan, dat zijn dan uh, nog misschien een hele leuke vooruitzichten. Ik dank u wel voor de komst. Graag gedaan. Ja, plezierig weekend. That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go on hit now. One that's diamonds in his pockets. And that's a friend now. This one, who wants to buy you rockets. And it is him now. Mirror him, or mirror me. I'm the one that left but can't you see? I ain't got no picture up in the tree, but I don't Ik vond hem sowieso erg toepasselijk, dit uh, nummer. Want het uh, was Two Princes. Maar de groep, daar gaat het om. De spin Doctors. Nou, die hebben wel heel erg veel overuren gehad. Uh, ook hier in Zandvoort, hoor. Want er waren ook wel wat mannetjesmakers uh, bezig geweest. Mannetjesmakers? Ja. Hè? Dus de, de lijsttrekker, het product. Grappig. Laat ik zeggen, het product De Rode. Of het product Bruno bouwberg Wilson, Want dat no, no, wordt no, natuurlijk no, no. wel ergens neergezet uh, in Zandvoort. Hè? Ik bedoel, het... Uh, het uh, ja! Oh, oh, oh, oh, <laughs> dat is de andere kant van een uh, raadslid. Goed! Er, wordt, er uh, wordt hier opgemerkt dat hij ook <laughs> nog schoolkampioen is. Schuilkampioen is, Hij maar drie dagen raadslid. En nog drie dagen raadslid, ja. Goed, dan, uh, zien de politiek we weer gaan verder. we eens lekker achter ons laten. Precies. We hebben daar een aantal weken zeer veel uh, aandacht aan besteed. Maar het onderwerp heeft wel iets met een politieke lading gehad. Want we hebben een besluitvorming gehad. Ja, zeker. En uh, daarom is aangeschoven Simone Ruijs. Welkom. Ja. Goedemorgen. Ja. Hallo, goedemorgen. Want dit gaat over. Gescheiden afval. Ja. En, en de vraag is. Staat hier duidelijk, is gescheiden afval wel rendabel? Ja, absoluut rendabel. Um, wil ik het niet alleen over kosten hebben... maar het is absoluut rendabel voor het milieu natuurlijk. Ja, sowieso. He, daar uh, trekt niemand zijn twijfels uh, over. Um, het is, uh, als je gescheiden gaat inzamelen je in afval... dan moet je daar wel aan investeren. He, want er komen nieuwe inzameltechnieken... en je hebt aparte middelen nodig. Maar die fracties die wij gescheiden inzamelen... brengen ook geld op. He, die hebben opbrengsten... Um, dat zijn opbrengsten die wel fluctueren. Maar op het moment gaat het weer goed. Met opbrengsten voor papier en glas. Waar gaat glas? het goed bij? Het gaat heel erg goed bij papier. Die ja? prijzen zijn weer enorm aan het opklimmen. Um, glas uh, komt wat minder uh, snel weer um, tot zijn recht. Want gedurende de crisis zijn al die prijzen Het zijn wereldmarktprijzen. Dus ze zijn, zijn gezakt. Dus je zit nog Klimmen op de beurs weer op. ook? Uh, ik persoonlijk niet. Maar de mensen die inzamelen, met name de verwerkers. Ja, dat wordt gehandeld in uh, papier Over, en glas. Hoe gaat dat eigenlijk dan? Want ik zie overal die glasbakken, die worden uh, netjes uh, gevuld, de prierbakken worden gevuld. Dat valt onder jullie. Ja. Jullie laten dat ophalen. Ja. En dat gaat naar de verwerkingsbedrijf. Ja. En daar heb je een contract mee? Nee, je hebt een... Uh, ja, om dat terug te betalen nee, dan uh, ja, is daar de wat De inzamelaar die, um, die, maakt, die heeft contracten met de verwerkers. Mm -hmm. En um, de opbrengsten die krijgen wij via de inzamelaar. Dus vaak wordt dat verrekend met de inzamelprijs. Ja, ja. Of absoluut, je zeggen. percentage van wat het opbrengt. Ja, absoluut. En we hebben geen invloed op uh, de prijsstelling van de, van de opbrengst. Ja, dan grappig ik dat je er even over begint, over het inzamelen van het ja. glas. Ik wil er wel heel even op ingaan. Ik omdat gaan we een. over beginnen. Over wit, bruin en groen. Een, nou, exact. Eén um, fabel wil ik graag de wereld uit uh, hebben. En um, dat is, op zich is, die is, die, is het te begrijpen dat mensen dat denken. We hebben gescheiden glasinzameling... En wit en bond is de voornaamste scheiding. Groen en bruin is niet meer zo belangrijk. Het gaat om wit en om bondglas. Witglas brengt veel geld op ja. voor deze gemeente. Bondglas wat minder. Er zijn zelfs perioden dat het niets opbrengt... of dat er bijbetraald moet worden voor bondglas. Um, en mensen zien de containers geleegd worden in één vrachtwagen. En begrijpen het niet. Vinden dat zij moeite doen voor iets wat waarschijnlijk uh, niets oplevert. Maar in de container... Er zit een wandje, dus hè, wit en bond zijn van elkaar gescheiden. In de vrachtwagen zit ook een wand, het zijn twee compartimenten. De container kan uh, uh, geleefd worden, eerst het ene gedeelte dan het andere. En dat wordt zo het dus het gescheiden, in, absoluut. Nou, uh, het zou ook heel raar zijn natuurlijk, als ja. wij dat door elkaar gaan doen en daardoor opbrengsten mislopen. En nee, dat zou zonde van je geld zijn. Absoluut. Alleen, uh, ik gooi mijn glas weg bij, uh, bij Dirk en daar is maar één gat. Ja, er zijn nog twee containers van de 23. Die zijn wat eerder aangeschaft. Die worden in 2012 vervangen. En ook daar wordt dan okay, een scheiding in aangebracht. Okay. Ja. We zijn nu, uh, ook de papierbak, zeg je dat loopt? Dat gaat goed? Ja, daar wil ik wel wat meer over ja, ja. vertellen. We oh, hebben... uh, hoe is die papierbak ontvangen in, uh, in Zandvoort? Nou, heel erg goed. We hebben alle laagbouwaansluitingen aangeschreven. Omdat uh, ja, als je op een flat woont is het een beetje lastig met je container. En ene, ruim 71% van die laagbouwaansluitingen heeft gekozen om zo'n blauwe rollen maar aan te schaffen. En om dus aan huis uh, het papier te scheiden. Dus echt boven verwachting is heel erg goed. Ja. Ja. Is dat, speelt dan ook uh, zeg maar mee dat uh, mensen uh, ja, toch het toch vervelend vinden om dat papier dan naar zo'n bak te brengen? Is ja, dat, dat uh, is wel waar wij op ingestoken hebben ook. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk. Je hebt een container aan huis... Um, ja. Eens in de maand wordt hij uh, uh, gratis of niets geledigd. En ja, zonder veel moeite daarvoor Zou het niet een idee zijn om dan ook zo'n ja. zo plastic bak, ja. zo'n rol emmertje dan <laughs> te gaan doen? Want ja, uh, ik, ik denk <laughs> dan toch weer van... Maar dan heb je al vier bakken. Al vier bakken nou, we hebben daar lang over nagedacht. Er zijn twee methodes uh, gangbaar in Nederland om het plastic in te zamelen. Dat is met uh, zakken dus aan huis... En het is met wijkcontainers. We hebben voor het laatst gekozen, omdat wij vinden nadat wij ook de mensen al een derde rol hebben aangeboden, dat wij de burger te veel belasten om ook een maand lang al het plastic aan huis te bewaren. Ga ik eigenlijk een andere stap doen. Die ja. grijze rolemmer ja. die we dus nu hebben, ja. zou die dan niet maar eens gebruikt moeten worden voor een plastic. Voor de plastic ja. inzaming. Nou, Daar de... gooi je die, die andere zooi al in. Ja? Maar dan zou je op, uh, kunnen overwegen om daar dan maar een gezamenlijk in, in die Want ik, er wordt zoveel gescheiden dat ik dan ja, nu denk van zeg, het wordt nou wel eens tijd dat je dan maar... Ja. Het plastic is toch op dit moment overheersend in uh, elke huishouden. En dat klopt. En fabrikanten ja. bieden ook alles in plastic aan. Dus dit ja. lijkt mij gewoon de eerste stap van nou, dan maar die grijze rollen en maar promoveren tot... Ja, het allermooiste zou zijn, en dat, uh, daar wordt wel stiekem door ons en door meerdere mensen in Nederland over nagedacht, om inderdaad het grijze afval te gaan brengen naar ja. brengvoorzieningen. Ja. Dus de drempel te verhogen, hè, ja. want je moet dan met je grijze afval, met je restafval ergens naartoe. En de gescheiden fraf, de fracties die geld opleveren en die goed verwerkt kunnen worden, om die aan huis in te zamelen. Ja. Maar dat is nog een lange weg te gaan. Ja. Wordt uh, er zo heel hevig over gediscussieerd? in de, over dit? Uh, nou, omgoud. dit laatste niet zo. Wel nou. natuurlijk over het gescheiden inzamelen van diverse fracties. Ja. Ja. Uh, dat leeft heel erg in Nederland en het gaat in Zandvoort ook steeds meer leven. Het gaat gelukkig ook steeds beter. Ja. Um, ja, het leeft heel erg. Dat kunnen we zien, uh, want ik wil het wel even over die plastic inzameling ja. nog verder hebben. Want daar is het ook eigenlijk om begonnen dat, uh, dat we hier ook hier aan bij uitgenodigd hebben. Ja, ja. Um, de, die plastic inzameling um, gaat ontzettend goed. Hij gaat uh, ja, zo goed dat wij ons daar een beetje op verkeken hebben. Gelukkig, want liever dat goed gaat dan niet. Dus wij zijn uh, druk bezig, we hebben nieuwe containers besteld. Omdat uh, ja, de capaciteit blijkt uh, onvoldoende te zijn. Dus er zijn drie uh, locaties in Zandvoort waar sowieso nog een container bij komt. Plus we doen nog twee nieuwe aanbiedlocaties worden er uh, ingericht. Um, de laatste twee weken is er per week al een ton, dus duizend kilo plastic ingezameld. Dat is echt enorm. Um, wij, zijn, wij hebben dit natuurlijk voorgesteld aan het college om dit te gaan invoeren. Toen zijn we uitgegaan van minimaal drie kilo per huisaansluiting per jaar en hoopten op vijf. Als dit zo doorgaat, zit het al minimaal op 6 kilo per huisaansluiting aan plastic inzameling per jaar. En dat is echt uh, ruim, ruim voldoende. Ja. Hey, die daar. Daarom uh, uh, zou je ook eigenlijk zeggen dat je plastic huisvuil niet in een container thuis doet. Want binnen no time heb je die, uh, die, dat kwotum al bereikt, dat die bak vol is. Ja. En dan zou je eigenlijk één keer in de week ook die bak moeten komen ophalen. Dus blijft het wegbrengen handiger. Ja. Toch? En daar wil ik het even over hebben. Ja. Het wegbrengen. Het wegbrengen. Ja. Iedereen heeft een prachtig zak gekregen. Ja. En uh, je hebt het voorbeeld bij je. En dan, ja, en dan, en dan hoor ik later mensen zeggen, ja ik heb al zo'n prachtige zak gekregen, maar nu heb ik hem één keer gebruikt en nou ben ik er klaar mee. Ja, dat klopt. Um, je, het, ik, het, ik... Moel, het is moeilijk om daar een, uh, net als bij de hondenpoep zakjes een, een rol bij te hangen, want dat is natuurlijk gekkigheid. Nee. Zijn jullie aan het nadenken om, om burgers uh, de mogelijkheid te geven om extra zakken te krijgen? Absoluut. Um, ik vertel het net al eerder, jullie, uh, in Nederland kan er gekozen worden voor een huizen, hmm. huis en huizenzameling of bakken. Um, zakken en bakken is eigenlijk dubbel op. En dat, het wordt dan lastig om de kosten ook uh, um, ja, om, om die kosten allemaal goed te maken. Hmm. Um, we hebben wel, we hebben ook met de remise, met onze collega's hmm. hebben we al drie kwart jaar lang ingezameld voordat we het gingen invoeren om te kijken van nou waar dus lopen we, we nu wel, tegenaan. Dat veel, hè? En, ja. Ja, en um, zij zeiden al, en het blijkt nu ook uh, uit verzoeken van burgers, van ondanks dat er wijkcontainers zijn, wij zouden heel graag zakken hebben om het thuis in te bewaren en om het aan te kunnen bieden. Dit zijn de zakken die mee zijn. Ja, ik weet dat we op de radio zijn. Ja. Eén hebben één zak hebben we thuis gekregen. Zo'n transparante zak. zak met groene letters ja. Dat uh, ja. staat erop. En een ja, oranje. Met, ja, met grote plastic heroes daarop. Ja. Heeft iedereen eentje thuis gekregen. Ja. In de brief stond ook dat naar de remise zakken te verkrijgen zijn om niet zolang de voorraad strekt. Huh. Um, nou, daar hebben we gewoon wat, wat, wat reacties op gekregen. Dus we zijn gaan onderzoeken van hoe kunnen we mensen toch zakken aanbieden en wel binnen de kosten blijven die door de opbrengsten vergoed worden. Nou, we zijn de markt opgegaan en wij hebben, um, sinds, nou, dat, sinds gisteren is dat bekend geworden, deze zak kunnen laten U ziet ontwikkelen. oranje zak. De, de oranje zak komt nu tevoorschijn. Hij is exact hetzelfde qua formaat met een trekband, dus ja. even prettig in het gebruik. Hij is oranje, uh, de, de, fractie, de kleur van de fractie plastic is oranje in het, in het land, dus ja. daar uh, doen wij aan mee. Oranje plastic heroes. Deze gaan wij gratis aan de burger verstrekken, niet alleen op de remise, maar ook op het raadhuis, zodat er twee okay. punten zijn waar ze afgehaald kunnen worden. Um, ze zijn nu in bestelling. Ze komen zo snel mogelijk. Net als de extra containers. En op het moment dat alles duidelijk is en ze zijn er... gaan wij nog één huis aan huis brief uh, met, rondsturen. Met de zak. M niet met die zak. Dan komt nog één keer die Dan zak keer die in. Zak omdat die op. iemand anders dat regelt voor ons. Maar daarin wordt dus duidelijk wat uh, wij hebben gedaan... om het voor de burger nog makkelijker te maken. Dus de burger krijgt de zak. De zak. Ja. <lacht> dat is fijn, toch? Er zijn gemeentes die zeggen... Plastic afvalscheiding kan ik ook erna doen en is goedkoper. Dat zeggen wij ook als Zandvoort. Ja. Wij hebben dat in onze brief al uh, gemeld aan de burger, aan de eerste huis-en-huizenbrief over plastic. Um, achteraf scheiden van plastic is, is goed mogelijk mm -hmm. als daar goede installaties voor zijn. Die zijn installaties bedoel ik verwerkingsinstallaties, ja, ja. Hè? Um, daarmee belast je de burger het minst wat uh, het bewaren van fracties betreft en het, de, de, het handel, de handelingen die je voor de scheiding moet doen. Plus het blijkt um, uh, voor, uit voorzichtig onderzoek op dit moment dat er meer plastic.. Dan beschikbaar komt bij nascheiding dan bij voorscheiding Voorscheiding is wat we er nu wordt, er doen Er wordt nogal eens wat weggegooid Er wordt nog eens wat weggegooid, ja, ja. Okay. Um, Wij willen daar graag voor kiezen Als uit onderzoeken blijkt dat dit ook echt een betere methode is Alleen zijn er nog geen installaties hier in de buurt Dus onze uh, velver Om, Onze verwerking <coughs> kan dat nog niet aan Nee, we hebben, er zijn initiatieven die, die nu ontwikkeld worden. Tussen um, ja, verschillende um, inzamelbedrijven en verwerkingsbedrijven. Dat volgen wij uh, uh, uh, zeer nauw. En we gaan dan op dat moment dat het... Ja, het zou dus zo kunnen zijn dat dit tijdelijk is? Dat zou kunnen zijn, ja. Dat hebben we ook duidelijk gecommuniceerd. Okay. En daarom gaan wij ook nog niet um, meteen alles ondergronds doen. En alles heel definitief maken. Er is een convenant met de overheid en met het, uh, de verpakkingsindustrie... En dat loopt maar tot 2012. Dus afhankelijk daarvan gaan wij kijken of we gaan investeren. En of we dit door gaan zetten. Gaan we het wel, Blijf het met wijkcontainers doen. Dan gaan die uiteraard met de tijd ook onder de grond. Ja, okay. ja. Maar blijft zaak dat, je, dat het belangrijk is, uh, milieutechnisch zeker, dat je gaat scheiden. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, nou... Hartelijk dank uh, voor de komst. Ik, uh, ja, ik zie ook nog enkele cijfers uh, zie, zie ik er staan. Wat, ja. uh, wat zeggen die? Even nog, dan toch ja, heel graag, nog. Ja, die zeggen dat um, uh, het goed gaat in Zandvoort met afvalscheiding. Ik wil ja. ook graag de Zandvoortse burger daarvoor bedanken. Uh -huh. We hebben ten opzichte van 2008 hebben wij echt hele positieve cijfers wat de afvalscheiding betreft. Eén um, fractie gaat wat minder, helaas. En ook daar wil ik nog één je uit de wereld halen, Welke als dat mag. Dat is de GFT-fractie, dus het groenafval. Uh, ja. Groente, fruit en tuinafval. tuinafval. Ja. Uh, daar zien wij een kleine teruggang. En uh, de fabel die in heel Nederland uh, nogal sterk aanwezig is, is dat dat allemaal op één hoop gaat. Uh, dat zou heel stom zijn om te doen, inderdaad. Uh, het gaat toch in één bak? Het gaat niet in één bak. Oh, Nee, het gaat het wordt uh, apart ingezameld. Ons groene afval gaat naar een composteerbedrijf. Ons grijze restafval gaat naar de verbranding. Okay. De verbranding is uh, twee keer duurder dan het composteren van GFT. Dus wederom, het zou van ons niet slim zijn om dat op één hoop te gooien. Eigenlijk is het natuurlijk een rare fabel, want de ene week heb je grijs en de andere ja, week heb je groen. maar hij is heel hardnekkig. Ja, toch wel? Ja, absoluut. Ja. Goed nou, dat dus afvalscheiding loont, ja, ja. daar begonnen we mee, absoluut voor het milieu. En hoe meer wij gaan scheiden, hoe beter het ook voor ons portemonnee gaat krijg worden. En die er wat voor terug. Ja. Minstens twee zakken compost. Kijk, vier zakken compost. Uh, landelijke composteerdag is 20 maart over twee weken. Tussen okay. half tien en half één. Vier zakken compost voor iedere burger, gratis af te halen. Goed. Het brengt dus toch op. Absoluut. Dankjewel. Hartelijk dank. Ja, er werden al een aantal uh, artiesten genoemd die al lang zijn uh, verdwenen. Uh, Marleen Dietrich werd genoemd uh, en dat had alles te maken met het nummer wat we net hebben uh, gehoord. Van Madonna en Volk. En over artiesten gesproken, zitten twee heren die tegenover uh, over mij, nou die weten alles van artiesten af. Uh, Pascal Leijzendorf, goedemorgen goedemorgen En de ander, die ken ik ook, dat is Roy van Buringen. Ja, goedemorgen Eén keer ook even lijstduwen geweest deze week. Ja, ook nog. Ook nog. <laughs> was dat hoe was het <laughs> ja. Duwen was een hele leuke ervaring. Okay. <laughs> en uh, beide heren uh, zijn uh, ja, uh, nu de, de, de drijvende krachten van On Air Events. Jij bent ermee begonnen, Roy, met dat uh, hele verhaal? Ja, dat, uh, dat is zeker zo'n jaar geleden. Hè? Ja. En, um, of al ietsje meer, ja. meer dan een jaar. En uh, ja, in januari uh, leerde ik Pascal kennen. En... Uh, ja, het klikte meteen eigenlijk in de entertainmentwereld en ja. toen uh, ja, we hebben we maar besloten om uh, veel samen te gaan werken. Ja, de krachten te bundelen dus. Zeker. Ja, uh, want er ligt hier een affiche voor me Pascal en daar heb jij uh, toch wel de flinke hand in uh, gehad uh, geloof ik, want uh, dat heeft uh, te maken met talentenjachten. Uh, nee, dit, is een, uh, dit gaat over de barbattle waar wij aan gaan deelnemen. Oh, ja, ja. En, uh, ja, dat is ervaren ook. Ja, yeah. en de barbettel, uh, dat is natuurlijk in Zandvoort best wel bekend. Op uh, verschillende plaatsen, de verschillende kroegen hebben al een, een barbettel gehad. Ja. Een bedrijf wat dan, uh, of, de, of een gemeentelijke instelling die dan uh, een kroeg overneemt voor een avond. Ja. Uh, nou, de brandweer die kon helaas niet, dus uh, wij zijn door Lauren Hardy be benaderd of wij het zouden willen invullen. Nou, dat hebben we gedaan, maar omdat we, een, uh, ja, we zijn toch een bedrijf... Uh, ...wouden we er uh, een, een, een goed doel aan vasthangen... ...om uh, op die manier uh, uh, ja, de weer van andere dimensie aan te geven. Dus niet dat het uh, puur reclame is voor ons... ...maar we willen gewoon ook uh, geld in gaan zamelen voor uh, Stichting Doe een Wens. Nou zijn uh, alle bar battles een beetje onder uh, de, de goede doelen gebracht. Want afgelopen donderdag was uh, de gemeente ook bezig voor, uh, voor een goed doel. Ik weet even niet meer welk het was... Ik heb ook begrepen dat de barbattle de battle is. Dus er moet gescoord worden. Ja. En waar gaan we mee scoren? Nou, mijn intentie is scoren voldoende wens. Ja, okay. Zoveel mogelijk geld voldoende wens. En uh, ja, nee, Ik bedoel ook de barbattle als zich. De muziek, glazen ophalen, bier hmm. inschenken. Alles moet gebeuren. En daar wordt, daar wordt ook op gestudeerd. Ja, zeker. Wij hebben wij hebben heel veel uh, of we hebben heel veel muzikale vrienden uitgenodigd, uh, waaronder uh, Ron Lyon, uh, Alfred Grieks en uh, als knaller Mike en Colin. En dat zijn uh, twee uh, ja, fantastische nieuwkomende artiesten die al in de hitlijsten staan en ja die wouden allemaal belangloze uh, komen optreden, ook voor Wens, maar ook voor de barbattle. Ook achter en... de bar dus? Nee, niet achter de bar. Ze staan, Ach, ze staan voor de bar om een liedje te zingen. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, dan, dan het, want dat is de aankleding, Kom, komen we zo even op. Maar eerst even de ploeg die het moet gaan doen. Want er uh, is, is over nagedacht door jullie tweeën van wie gaat uh, wat uh, doen en komen er nog extra mensen bij. Ja, we hebben, we, we staan natuurlijk niet al, alle twee uh, voor het geluid te zorgen en uh, <lacht> voor, de, voor de bar en zo, nee. We hebben voor jonge mensen gekozen. Wij gaan zelf de entertainment uh, regelen ja. en uh, verder hebben wij um, Karel Kramer geregeld. Die, uh, die is een van de jongeren hier in Zandvoort, die, uh, die best ook wel wat wil gaan doen hier in Zandvoort. Ja. En uh, ja, Karel vond het leuk om achter de bar te staan. We hebben uh, Rudy uh, Nicola ja. geregeld en Nie Rudy uh, ja, doet ook een radioprogramma met ja, ons bij natuurlijk bij Entertainment For You. Ja. En we hebben ook nog een, uh, een andere jongen. Die, die ken ik nog niet, maar die ga ik van de week leren kennen. En uh, ja, die komt ook helpen. Ja, dus er ik, zijn ik, nog hoor, vijf mensen. ik hoor... Een beetje kritisch. Ik hoor maar drie namen, maar als ik uh, Danzee zie... Wat zei je? Als ik ik doe... hoor maar drie namen, maar als ik uh, Lauren Hardy zie... Ja. Is dat toch een volle tent, hoor? Jazeker. Maar trek je dat met z'n drieën. Nee, nee, ik denk dat de bar met z'n drieën wel lukt. Ja? Ik denk niet dat ze met z'n vieren achter de bar kunnen. Maar anders uh, zullen wij ook, ook al heus ja. wel bij uh, springen. Hand en spandiensten zullen ja. jullie dus wel uh, gaan doen. Jaap is bij, uh, bij de eerste bar bijvoorbeeld. Bij de bijvoorbeeld. eerste ben ik geweest. Dat is met uh, de, de vier coureurs. En toen was dat D druk. Dylan Koster, Danny van Dongen, ja. uh, Francisco Pastorelli en... Ja... De eminente uh, uh, rijder die we hier kennen, dat is Jan Lammers, met z'n vieren stonden ze erachter. Ze liepen met elkaar nog net niet in de weg, <laughs> dus dat, uh, dat scheelde we maar heel weinig. Dan ging er gingen uh, één steeds glazen halen en weer een ander, nou ja, goed, de taken waren een beetje verdeeld. Hebben jullie daar dan, uh, dan ook uh, daar een beetje over nagedacht? Ja, nou ja, we hebben de, de drie barmensen die gaan gewoon hun werk doen, ja, uh, glazen oké. halen enzovoorts. En wij zijn in principe gewoon vrij, we hebben onze handjes vrij. En uh, we schieten gewoon in waar nodig. Je mag ja. met een team van vijf deelnemers, uh, of vijf deelnemers ja. heb je nodig. We hebben drie man achter de bar En wij twee, en wij gaan gewoon freewheelen. Als er glazen gehaald moet worden, ga ik glazen halen. En ja. uh, als uh, Mike en Colin uitgemixt moeten worden, dan uh, zal nee, ik Mike en Colin uitmixen. Dus uh, Zo gaan we dat al aanpakken. Ja, even over, ja, want, uh, want uh, dat werd uh, net gezegd, uh, die artiesten. Mike en Colin, Ron Lyon en Alfred. Ja, uh, Roy, jij hebt al gezegd uh, van, uh, nou, dat zijn aankomende artiesten. Ja, ik weet niet wie van jullie twee dat, uh, dat wil beantwoorden, maar... Zijn dat echt mensen die, uh, die aan het, uh, echt aan het komen zijn? Dus, dus uh, jullie zeiden uh, wat net van Mike en Colin... Ja, mij zegt het nog steeds helemaal niks hoor, maar goed. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, het zijn Nederlandse artiesten met hmm. Nederlandse muziek en uh, dat... Uh, uh, dat raakt een bepaalde groep mensen En ja. uh, dat merken we wel vaker Mike en Colin zijn echt heel erg bekend Ze hebben heel hoog in de top 40 gestaan En uh, ze doen ontzettend veel uh, Alleen ja, bij mensen die niet van Nederlandse muziek houden Die zullen nou, okay. ze niet zo snel tegenkomen Maar dus hoe zijn jullie eraan gekomen? Nou ja, ik heb uh, nogal wat connecties binnen de platenmaatschappijen. En ja, uh, ja ik, ben, ik ben gewoon heel brutaal met de Energy Music gaan uh, bellen van... ...joh, uh, ik heb een artiest nodig voor die avond. Een groot artiest, een, uh, een publiekstrekker. Ja. En uh, wat kun je me leveren en... Uh, toen hebben uiteindelijk Mike en Colin toegestemd om uh, mee te doen. Ja, uit, uitgelegd uh, wat het is, uh, ja. met een uh, goed doel uh, natuurlijk achter. Want, ja, ja, precies. Ja. Uh, krijg je ze dan ook daar uh, wel over de streep mee? Ja, ja, doen? zeker. Want Mike en Colin, uh, ja, die, die kan ik niet betalen voor een barbattle. Nee. Als, als ik ze gewoon zou uh, moeten betalen. Dus ja. uh, dat wordt gewoon volledig gesponsord door, uh, door, door de Energy Music. En uh, ja, dus uh, dat heeft uh, ja, dat is gewoon gelukt. En mede door de Stichting Doen een Wens. Dat is... Uh, ja, je, je ziet hier wel een, een stukje professionalisme, want de pose ziet er natuurlijk geweldig uit. De sponsors staan er goed op. Het ziet er heel erg goed uit. dankjewel Wie is Alfred? Alfred Schrieks is een, een, een, ja, een, in Raamsdonk sfeer, is hij, en, en regio is hij heel erg bekend. Maar uh, hij is gewoon een ontzettend grote, uh, grote, feest, uh, grote feestman. Als hij uh, begint met zingen, dan trekt hij de hele tent op zijn kop. Uh, dat hebben we gisteravond al uh, gemerkt. En uh, ja, was, daarom... het, uh, was dat een warmdraaier? Nou, hij kwam tussendoor inderdaad. Maar ja, hij, hij pakt gewoon een publiek mee. En, uh, Roy, het... voor de duidelijkheid, wat heb je gisteravond gedaan? Ja, gisteravond uh, hebben we de talentenjacht uh, in Danzee uh, georganiseerd. En uh, er gaan nog of vier uh, talentenjachten komen. Drie voorrondes en één finale komt er nog. En uh, ja. Alfred uh, kwam binnen En uh, we, had, we hadden een jurylid uh, afgemeld uh, gekregen En uh, we vroegen Alfred En Alfred zat meteen al op de jurybank ja, En zo ging het Ja even, want, dat, dat, Nog even dat zijstapje Naar dat uh, ta talentenverhaal uh, nog uh, Veel mensen nog op afgekomen Tenminste ook wat uh, deelnemers betreft ja, ja, de, de deelnemers, uh, dat, dat gaat redelijk goed. Uh, je zit hier natuurlijk wel echt in Zandvoort. Uh, het ligt niet echt centraal. Dus mm -hmm. dat, ik merk, uh, ik heb het evenement vaker georganiseerd in, uh, in bijvoorbeeld Valkenswaard. Ja. En dan heb je gewoon een, een regio dat eromheen. Ik, ja. En hier is het echt uh, ja, Haarlem en, uh, enzovoort. Maar als ik dan nu kijk wat we aan aanmeldingen krijgen. Dat zijn mensen uit, uh, Ik heb uh, volgende week komt er een meisje uit Zitacht. Ja. Uh, helemaal naar Zandvoort dat is voor, nogal. voor onze talentenjacht. Dus ja, ja. Uh, ja dat, dat gaat gewoon goed en we hebben een leuk aantal deelnemers, niet te veel, niet te weinig en uh, ja gewoon een goede setting. Hoeveel, hoeveel uh, doe je er op een avond? Hoeveel, hoeveel mensen kunnen zich presenteren en, nou, in en principe... wat mogen ze presenteren, Eén liedje of, of twee? Of? Ze doen twee nummers okay. uh, en uh, in principe kunnen we 15, uh, 15 personen uh, ja, ontvangen. Stevig? Ja. Ja, voor een goed, goed avondvullend programma. 15 man is, uh, is erg mooi. Uh, en um, vooral de laatste de 26 maart uh, zitten we echt goed vol. Maar de dagen, de dagen daarvoor zitten we rond de 10 11 deelnemers. Dus dat is uh, gewoon heel erg netjes. Hoe, hoeveel gaan er door naar de finale? Per, uh, per voorronde drie. Okay. En uh, dan uiteindelijk uh, gaat er daar eentje weg met een, uh, een cd-productie uh, en opname. Ja. Is dat voor jou, ja? Nog wel heel, wat, uh, heel moeilijk te Het Jaap Koperlied. <laughs> het Jaap Koperlied, ja. ja, Ik uh, word al uh, benaderd om een verhalenbundel uh, te gaan uh, maken. Dus uh, <laughs> uh, jongens, laat maar even. Uh, donderdag 11 maart, dan ja. is de bar battle. Want dat, daar, daar gaat het, gaat het uiteindelijk, uiteindelijk om. Hoe laat begint het, heren? Ja, het begint om, uh, om, begint om 8 uur. Ja, dus, dus hoe uh, te laat uh, gaan we door? Tot 1 uur.